Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De demonstranten zijn bij Tata Steel in Velzen het terrein binnengedrongen. De activisten braken onder luid gejuich door de hekken. Er zouden honderden activisten op het terrein zijn. De actie van Greenpeace volgt op een massa-aangifte... namens 1200 omwonenden tegen het staalbedrijf. Daarin eisen ze dat het bedrijf wat doet aan de uitstoot... van de schadelijke en kankerverwekkende stoffen. Die slaan neer in de omgeving, op huizen en raamkozijnen... maar ook op speelplaatsen en schoolpleinen. Rusland gaat volgens president Poetin hard optreden tegen wat hij noemde landverraders die de wapens hebben opgepakt tegen hun kameraden. We zijn dat vanochtend in een tv-toespraak. Naar aanleiding van de gewapende opstand van de Wagnergroep. Leden van dat huurlingenleger hebben in de Russische stad Rostov een hoofdkantoor van het Russische leger bezet. Wagnerbaas Prigozhin heeft zich gekeerd tegen Moskou. nadat een legerkamp van Wagner zou zijn aangevallen door Rusland.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Je hebt een kwartier vertraging daar. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar heb je voor industrieterrein Boekelermeer 10 minuten op onthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. De tijd van de leer.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 Oh, Norwege het station zag mijn dochtertje. Ze vloog achter me aan, ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. Vertellen dat haar papier rende na de laatste trein, maar ze kon niet. Dat vergeet ik, liever vlug, hoe ze snikten. papielen loopt toch niet zo snel.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 80. Het, uh, ja, de jongens zijn eerder geboren, waren uh, hun vaders ook... maar ja, ik, denk, ik vond het een beetje een ik denk ik moet toch vrolijk nummertje draaien... dus vandaar doe maar met pa. En daarvoor hoorde u Herman van Keken met papi. Loop toch niet zo snel. En de volgende formatie is het Klein Orkest... Dat was een Nederlands muzikale groep opgericht in 1978... Klein orkest kwam voort uit een mislukt cabaretje-programma. Groot orkest. Het trad in eerste instantie voornamelijk op op krakersfeesten. Krakersfeesten, moet ik zeggen. En de teksten werden geschreven door Harry Jekkers en Koos Meindert.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 Mijn vader, is dat hem met dat alpino-petje op voor die veiling schuilt. We houden het leven gevangen in een doos met foto's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 Papa is de richting kwijt. Papa is op zoek. Papa denkt dan vroeger, Samen slapen op de dam. Het leven leek een happening. Waaraan geen einde kwam. Papa is blijven. Ik moet werken, papa, ik wil slapen. Papje loopt voor gek in die achterlijke broek. Papa, ga nou trouwen en niet weer die gouden oude. Lees nou eindelijk eens een keer een fatsoenlijk boek. Papa, schrijf nou uit met dat gezan ik over overtoe. What he took for his sake yesterday, all his trouble seemed so far away.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 Ik haar mijn armen haal, omdat je je zomaar mist. Ik heb nog nooit met jou gesproken. Don't mm -hmm. Als je s'morgens morgens vroeg na een feest naar huis gaat en je ziet op de stoel je vader in zijn pyjama staan en als je dan zegt: 'Maar die vaders wordt die kwaad en schreeuwt: Je bent te laat, je bent te laat, je bent veel'. Vader zwijgt, vader die krijgt soms het gevoel, het zal zijn zorg zijn, hoe ik me soms voel, als je s'avonds nog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 Je liet me alles van de wereld zien, door jou kon ik op eigen benen staan. Oh, het is zo ongekend dat je me vaart.